Negen. Dat zou komen door de tegenvallende groei van Almere. Maar ze zegt dat het in de spits druk genoeg is voor 10 rijstroken. Het weer nog geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt 23 graden aan de kust iets koeler. Morgen en vrijdag wordt het de graad op 25. Met geregeld zon. De kans is klein. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sahoka van de ANBW.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 And there he was this young ne situazioni quei momenti frammingo i distacchi e i da capirci niente po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 From the pool.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 going them i demand i want tell you with the gel them i demand them a tell you going to come no money You know, say you are the sweetest because you know, say you deserve the best Love me, love them straight to my heart, make me feel good when we are walking. No needs leave me, girl, nobody bother Because the sweetness just get started. Sweetness for the girl, them a dressing. All the man, them a tell them impressive. Niceness when the girl, them a winning. All the man, them a see you gon' clear. Sweetness for the girl, them I dressing. All the man, them in tell niceness, impressive. Niceness for the girl, them a winning. I'm a little sugar, in the love. bit of a the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 Qualche fatto è fatto io te chiedo, Scusa, regala il mio sorriso io ti porgo borguna, su questa amicizia nuova pace sì, che so come sono infatti chiedo, perdo, su sì, qualche fatto è fatto io te lo chiedo, Scusa, regala il mio sorriso io ti porgo borguna, su questa amicizia nuova pace sì, ja. perdo qui l'inferno no.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 Io ti borgo su questa amicizia nuova pace Perché so come sono ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Die ook het eerst Kutteertstra met het NOS Journaal. Stemfies worden verboden als het aan de kiesraad ligt. Een stemvie is een foto waarop een kiezer in het stemhoekje laat zien wat hij heeft gestemd. Volgens de kiesraad zijn stemfies een schending van het stemgeheim... Afpersers kunnen op die manier zien wat een kiezer heeft gestemd. De kiesraad vindt selfies zonder stembiljet wel toelaatbaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen ontstond ophef over stemvies... minister Plasterk wees erop dat zulke foto's zijn toegestaan. Van de rechter hoefde hij die uitspraak niet te rectificeren. In Oost-Oekraïne is een verkenningsmissie van de OVSE op weg naar het rampgebied. Het team gaat kijken of de route veilig is. Uit het rampgebied komen berichten dat Oekraïnse vliegtuigen de weg aan het bombarderen zijn. PostNL begint een proef met pakketbezorging op zondag. Vanaf 30 augustus bezorgt het bedrijf drie maanden lang iedere dag van de week. De proef gaat van start op aandringen van webwinkel Cooblue. Die merkte dat klanten op zaterdag vaak niets bestellen... omdat ze dan te lang op hun pakketje moeten wachten. PostNL verwacht dat meer webwinkels van de dienst gebruik zullen maken. PostNL is straks het eerste postbedrijf op het Europese vasteland... dat zeven dagen per week bezorgt. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat er nog eens duizenden banen in de financiële sector verdwijnen. Het zou gaan om 15.000 banen bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeleggers. Vooral ondersteunende functies verdwijnen. Die zijn door automatisering en digitalisering vaak niet meer nodig. Eerder verdwenen in de financiële sector al 38.000 banen. Tennister Sabine Lissiki heeft de hardste service in het vrouwentennis ooit geslagen. Op het WTA-toernooi in Stanford sloeg de Duitse een opslag van 210 km per uur. En dat is 3 km per uur harder dan het oude record dat op naam stond van Venus Williams. Het record bij het mannentennis is in handen van de Australiërs.